Toen kreeg even een nieuwe aanval van de koorts, waardoor hij al eerder in een Moskou's hospitaal was beland. En hij werd hoe langer hoe zwakker. Ik schaam me te bekennen dat ik het steeds moeilijker vond bij hem te blijven. Waarom? Als we halt hielden ging hij liggen en kreunde. En hij begon te stinken. Dat, dat joeg me gewoon op de vlucht. Dat begrijp ik heel goed. Maar ik heb veel van hem en de anderen geleerd. Wat dan bijvoorbeeld? Dat de mens is geschapen voor het geluk. Dat het geluk in hem is. In de bevrediging van eenvoudige menselijke behoeften. En dat alle ongeluk voortkomt uit overvloed en niet uit ontbering. Heb je dat geleerd? In zulke omstandigheden? Ja. Lijden en vrijheid hebben hun grenzen. En die grenzen liggen heel dicht bij elkaar. Bijvoorbeeld iemand op een bed van rozen met maar één enkel deurentje... ...leidt even erg als ik toen ik op de kale, vochtige grond sliep... met één zij die ijskoud werd. Ik herinnerde me dat ik vroeger eens de nauwe dansschoenen had aangetrokken. Ik had net zo'n pijn als toen ik op blote voeten liep... bedekt met zweren. Mijn laarzen waren natuurlijk al lang totaal versleten. Moet ondraaglijk geweest zijn. Ja. Het moeilijkste verdragen was de toestand van mijn voeten. Ze waren bedekt met zweren. Ja. Maar toch... Overdag liep ik ze warm en nachts waren naar de kampvuren. Zelfs de luizen hielpen je lichaam warm houden. Maar de pijn in je voetje was moeilijk te verdragen. Maar na een poos slaagde ik erin niet naar ze te kijken en aan andere dingen te denken. Toen was het geloof ik dat ik de levenskracht van de mens besefte. De reddende macht die hij bezit om zijn aandacht van het ene ding op het andere te richten. Het is... Het is als, als de veiligheidsklep van een ketel die stoom afblaast... als de druk een zekere grens overschrijdt. Ik betwijfel of ik zo filosofisch had kunnen zijn. Ik speelde het klaar, de dingen uit mijn geest te bannen. Ik zag het doodschieten van de gevangenen niet meer. Ik sloot mijn oren voor het geluid van de geweer. Ik dacht zelfs niet meer aan die arme Karataev... die iedere dag zwakker werd. Ik wist dat hij spoedig achtergelaten zou moeten worden... Maar hoe slechter mijn conditie werd en hoe vreselijker de toekomst. Hoe vrolijker en troostrijker gedachten er bij me opkwamen. Inkje wat kan ja. ja. Dat smaakt goed. Ik kan me nauwelijks realiseren dat nog maar een paar dagen geleden... die arme Kalataev... Wat is er dan met hem gebeurd... Het had harder geregend dan ooit. De grond nam het water niet meer op en het stroomde door de karrenspoer. Ik dacht aan een gesprek dat ik de avond ervoor met Karatayaf had gehad. Als we over de ziekte klagen, broertje, zal God ons de dood niet schenken. Nou, zal ik doorgaan met mijn verhaal? Ja, ga door. Ga door. Wel, goed. het is het verhaal van een oude koopman. Die een goed en godvruchtig leven leidde te midden van zijn gezin. En die is naar de markt in het ging. En samen met een andere koopman die erg rijk was. Na hun intrek in een herberg te hebben genomen, gingen ze beide slapen. De volgende morgen werd de rijke man beroofd. En met een doorgesneden strot in zijn bed aangetroffen. En met bloed bevlekt mes werd gevonden onder het hoofdkussen van de oude kopman. Ja, hij werd voor de rechter gebracht, met de knoet geranseld. En nadat zijn neusvleugels waren afgeruurd, zoals dat hoort, werd hij naar Siberië gezonden. Tien jaar of meer ging het erbij. Ja, de oude man leefde als een dwanger bij en ging kwaad doen. Alleen hij bad God om de dood. Wel, op een avond zaten hmm. de dwangarbeiders net als wij om het vuur. En de oude man was er ook bij. En ze begonnen te vertellen waarom ze daar zaten en hoe ze gezondigd hadden. De een vertelde hoe die iemand vermoord had. Een ander had twee moorden gepleegd. En de derde had een huis in brand gestoken. Hmm. Terwijl een vierde. Alleen maar een, een zwerver was geweest, die niks te daaraan. Ja. Dus, nee, vroeger zei de oude man, waar hij voor gestraft was. Ik, beste broeders, ben gestraft voor mijn eigen en andermans zonde. Want ik heb niemand gedood of iets weggenomen dat niet van mij was, maar ik heb alleen mijn arme broeders geholpen. Ik, ik was een koopman en heel rijk en. Hij vertelde hun zijn hele geschiedenis. Ik treur niet om mezelf, zei hij. God heeft me gelouterd naar het schijnt. Ik heb alleen verdriet om mijn oude vrouw en mijn kinderen. En de oude man begon te huilen. Nou bevond zich onder die groep juist de man die de rijke koopman gedood had. Waar gebeurde dat, vadertje? vroeg hij. Wanneer en in, in welke maand? Ja. Hij vroeg er alles over en zijn geweten begon hem te kwellen. Dus ging hij naar de oude man toe en viel neer aan zijn voeten. U komt hier om terwille van mij, vadertje, zei hij. Deze man wordt hier gepijnigd om mij. Onschuldig en voor niks. Ik heb het gedaan. Ik legde het mes onder uw hoofd terwijl u sliep. Vergeef me, vadertje, om Christus' wil... En, en, en de oude man zei: God zal je vergeven. We zijn alle zondaars voor hem. Ik boet voor mijn eigen zonde. En hij vergroot bittere tranen. En wat denken jullie beste broeders? Die moordenaar bekende bij de autoriteiten: Ik heb zes moorden begaan, zei hij. Maar waar ik het meest spijt over heb, is over deze man. Laat hem niet lijden door mij. Dus. ...bekende die. En het, het werd allemaal opgeschreven... En, ja. en, en, ...en de papieren werden in goede orde verzonden. Maar ja... Het, ...het kamp lag ver weg... ...en terwijl ze een onderzoek instelden... ...en alle papieren invulden, ...verstreed de tijd... ...de zaak bereikte de tsaar. En na een poosje... ...kwam het decreet van de tsaar. De man moest vrijgelaten worden... ...en alles wat hem ontnomen was... Het moest worden vergoed. Het bericht werd voorgelezen... en ze begonnen de oude man te zoeken. Maar... God had hem al vergeven. Hij was dood. En dat was dat, beste broers. Maar... wat gebeurde met Platon zelf? Dat heeft je me nog niet verteld... De laatste keer dat ik hem zag was de volgende morgen. Hij zat in zijn tekorten overjas geleund tegen een berkenboom. Ik kon zien dat, dat hij wou dat ik bij hem kwam. Maar ik deed of ik het niet merkte. En toen we verder gingen zat hij daar nog. En twee Fransen stonden naast hem te overleggen. Ik heb niet meer omgekeken. En zo liet je hem achter. Wat kon ik doen? En toen, achter me, hoorde ik het geluid van een schot. Ik hoorde het heel duidelijk. Toen renden er twee Fransen langs me heen, waarvan hij een geweer droeg. Het rookte nog. Ze zagen allebei bleek. Ik herkende een van hen. Hij had zijn hemders verbrand toen hij het droogde bij het vuur en de anderen hadden hem uitgelachen. En dan die hond. De hond? Dat grijze, stomme dier... Hij begon te janken. Hij ging maar door met janken. Oh, mijn god. De andere gevangenen die naast me liepen... keken niet achterom naar de plek waar het schot was afgevuurd. Ik ook niet. Maar alle gezichten stonden strak. Onze volgende halte was bij Shamshebo. Waar wij jou vonden. Ja. Ik had wat paardenvlees die avond. En ik droomde zoals ik na Borodino gedroomd had... Het leven is alles. Het leven is God. Alles verandert en beweegt. En die beweging is God. Van het leven houden is van God houden. Moeilijker en gezegender dan al het andere... is het leven lief te hebben in zijn tegenslagen. In onschuldig lijden. En ik dacht aan Platon Karatayev. Wat gebeurde er met de hond? Toen ik wakker werd, zag ik een van de gevangenen iets strelen terwijl hij in de duisternis duurde. Het was dat grijze hondje jankend en kwispelend. Ik ging weer slapen. Het volgende wat ik hoorde was het geluid van schoten en geschreeuw. En voordat ik wist wat er gebeurde, werd ik omhelsd door jouw koezakkerinies. Of... Oh, ik moet bekennen dat ik in tranen uitbarstte. Er is iets wat gedaan moet worden. Wat dan? Petje Rostov moet begraven worden. Een paar van mijn mannen graven een kuil in de tuin. Ik moet er naartoe. Ga je mee? Ik kom. Arme Natasja. 28 oktober, toen de vorst inzette, nam de vlucht van de Fransen nog tragischer vormen aan. Mannen bevroren, roosterden zich dood bij de kampvuren, terwijl voertuigen met in bond gehulde mensen voorbijreden de eigendommen meevoeren die door hun keizer, koningen en hertogen gestolen waren. Het noodlot van de vlucht en de ontbinding van het Franse leger voltrok zich onafwendbaar. Maar scharke Berthier schreef, ik acht het mijn plicht uw rapport uit te brengen over de conditie van de verschillende karsten die ik heb waargenomen gedurende de laatste twee of drie dagen. Zij zijn bijna ontbonden. Nauwelijks een kwart van de soldaten zijn er bij een onderdeel. De anderen gaan ieder op zich hun eigen weg in de hoop voedsel te vinden en aan de discipline te ontkomen. Over het algemeen beschouwen ze Smolensk als de plaats waar ze zich hopen te herstellen. De laatste paar dagen hebben veel hun wapen en munitie weggegooid. Bij zo'n stand van zaken, wat ook uw verdere plannen mogen zijn, eist het belang van uw majesteitsdienst dat het leger in Smolensk herenigd wordt en allereerst verlost wordt van onbruikbare dingen, zoals cavalerie zonder paarden, onnodige bagage en artilleriemateriaal dat niet meer in overeenstemming is met de huidige troepensterkte. De soldaten die uitgeteerd zijn van honger en vermoeidheid hebben zowel voedsel als rust nodig. Vele zijn de laatste dagen gestuiven. Onderweg of in het bivak. Deze toestand verergt voortdurend en doet vrezen dat, tenzij er spoedig hulp geboden wordt, de troepen in geval van een nieuw gevecht niet langer in de hand te houden zijn. 9 november, 30 west van Smolensk. Nadat zij Smolensk binnengewankeld waren, dat hun eenmaal het beloofde land had geschenen, moorden de Fransen op zoek naar voedsel elkaar, plunderden hun eigen opslagplaatsen en toen er niets meer was, vluchtten ze verder. Ze gingen zonder te weten waarom en waarheen. Ze gingen. En nog minder wist het genie Napoleon het, want niemand commandeerde hem. Maar toch schreven hij en de mensen om hem heen nog steeds bevelen, orders en rapporten. Noemden elkaar Sire, Mon cousin, Roi de Napels enzovoort. Maar die orders en rapporten waren van papier. Ze konden niet worden uitgevoerd. En allen wisten dat ze ellendige stumpers waren... die veel kwaad hadden aangericht... waarvoor ze nu moesten betalen. En hoewel zij deden alsof ze uitsluitend bezorgd waren over het leger... dacht iedereen alleen aan zichzelf... hoe hij zo gauw mogelijk weg kon komen en zijn leven redden. Wel, wat voor nieuws heb je voor mijn berthier? Niets goed, Sire. Hm. Zoals die laatste brief van je. Het was mijn plicht niet te schrijven, Sire. U de waarheid te laten weten. Pontius Pilatus vroeg, wat is de waarheid... Weet jij het beter dan hij, Bertier? Wat weet je van Ney? Is zijn derde korps? Niets, sire. Niets. Wij hebben tussen Smolensk en Krasnoye het contact met hem verloren. U zult zich herinneren, sire, dat hij orders had de muren van Smolensk op te blazen... ...voor hij zijn mars voortzette. Hij kan het te lang uitgesteld hebben. En dan is hem de pas afgesneden. Ik kan Ney niet missen. Ik heb twee miljoen goudstukken in de kelders van de tweeën rieën liggen. Die zou allemaal op dit ogenblik voor Ney willen geven... Misschien slaat hij zich nog doorheen, Sire. Misschien? Hij vormde het achterhoede van de Armee een eigen persoon. Hij heeft ze bij elkaar gehouden. De voet vechtend met een geweer in zijn hand. Hij gedraagt zich niet als die koningen en hertogen die in hun koetsen vooruit zijn gereden. Wat mezelf aan gaat, ik stel mijn leven in dienst van het leger. Ik ben lang genoeg keizer geweest. Tot tijd dat ik weer de generaal ga spelen. Hoe heet deze plaats? Ascha, Sire. Aan de oude weg waar langs eerst opgerukt zijn... Ja, sire. Naast Molens zijn de troepen op de vlucht geslagen. Zijn daar niet meer te houden. En toen ze gerealiseerden dat er die brug was bij Orsja... is ze erheen als schapen, voilà. je plannen maken voor het welzijn van schapen. Binnen. Van Marschalkneis, sire. Is er een veiligheid? Het derde korps volgt mij over de Orsha brug sire. Hoeveel? Bijna 900 man, sire. 900. Hoe groot was de sterke van de derde korps toen we Rusland binnenvielen, Berthier? 40.000, Sire. Hoe was het met de artillerie? De kanonnen moesten naar Krasnoye achtergelaten worden, Sire. We waren van de hoofdmacht afgesneden. Dacht ik al. Ga door. De Russen eisten de oh. overgave van de achterhoede Sire. Maar schat, weigerde. Hij leidde ons oostwaarts onder dekking van de nacht. Maakte een omweg en stak ervoor een jepper over. Maar het ijs kruide. De kanonnen en de wagens moesten achtergelaten worden. Wat is dat, hè? De trommels van de marschall, Het de derde korps. Het de passeert nog. 900 mannen, zes trommels. Zegt de marschall, dat ik de mensen te zien. Ja, sire. De kaart, Bertje vlug. Hier is hij, sire. Nee. Als we willen ontkomen, moeten we de benzine oversteken. Daar, bij Borisov. We hebben nog bijna 20.000 man, hè? ...inclusief Oudino's troepen bij de brug. Maar niet die van Victor aan onze linkerflank. Hoeveel zijn er dat? 11.000. Hm, te veel voor één enkele brug. Er is een oversteekplaats bij Sturyanka. Daar. De sapeurs moeten een bruggen overgooien. Ik zal er zelf op toezien, Bertier. Victor moet de Russen tegenhouden aan onze linkervleugel. Oudino aan de rechter. Wie commandeert de Russen? Tchitschakov, Ik ken hem. Een admiraal die niets van de oorlog op het land af weet. Victor... En Oudino, die kennen hun zaakjes. We steken de berenzine over, Berthier. En dan, Sire? Dan zal ik naar Frankrijk terugkeren. U, u gaat ons verlaten, Sire? Ik zal de koning van Napels het commando over het leger geven. Maar, Sire, ik... Denk je dat het makkelijk voor me is? Denk je dat ik naar verlang half Europa in een slee door te trekken? Ik zal alleen Colencourt en Mameluk meenemen. Geen escorte. Geen escorte, Sire? Nee, ik moet snel reizen. Nog sneller dan slecht nieuws. Ik moet een nieuw leger vormen. Ze moeten me in Parijs willen zien. En ik moet onze gezant in Warschau spreken. Daar ben je de Pra? Ja, ik vertrouw hem niet. ik kan misschien nog versterkingen krijgen van de Polen. Ik wil hem ontmoeten in hotel d'Angleterre in Warschau. Zend een courier om te laten weten dat ik kom. Ja, sire. Ik ken u de Pra. U haakt me. Maar zelfs na de Berezine kan ik het mij veroorloven geen notitie van u te nemen. De sublime ridicule... ...hier niet akempa. Maar sire, het gevaar voor uw rijk... Dat bestaat niet. Ik leef van bezorgd zijn. Hoe meer zorg ik me maak, hoe beter ik me voel. Ik leef te paard en op het slagveld. De toestand van de Grand Armée sire. Mijn leger is nog schitterend. Ik heb nog 20.000 man. Ik heb de Russen in alle gevechten verslagen. Ze durfden me niet te trotseren. Het zijn niet langer de soldaten van Elan en Friedland. We kunnen standhouden bij Wilna... En ik zal met 300.000 man uit Frankrijk terugkomen. Ik zal drie slag leveren aan de Oder en over zes maanden weer bij Jemen zijn. Wat er gebeurd is, heeft niets te betekenen. Een tegenslag, het klimaat. In het gevecht ben ik al door de overwinnaar geweest. Ze konden me zelfs bij de Berenzine niet de pas afsnijden. Bij Marengo werd ik smiddels verslagen. De volgende dag was ik herenmeester van Italië. Ik werd tegengehouden bij Essling. In een week was ik heren en meester van Oostenrijk. De Russische winter kon ik niet tegenhouden. Ik vroeg 10.000 paarden in één nacht. Dat is niets. Wat mezelf betreft, ik heb me nooit beter gevoeld. Nou? Heeft u niets te zeggen, de praat? Niet, Sire. Bah. Du sublime au ridicule, ja, cumpa. Mijn wil is sterker dan menselijke tegenslagen. U heeft ongetwijfeld gelijk, Sire. De veldtocht ontaarde in een vlucht van de Fransen... waarbij zij alles deden wat zij konden om zichzelf te vernietigen. De Russen, van wie de helft stierf, hadden één enkel doel... hun land van indringers bevrijden. Dat doel werd in de eerste plaats vanzelf bereikt... toen de Fransen op de vlucht sloegen... en het dus alleen maar nodig was hun vlucht niet te stuiten. En in de tweede plaats werd het bereikt door de Guerilla oorlog en in de derde plaats doordat een groot Russisch leger de Fransen achtervolgde, gereed om geweld te gebruiken als de vijand tot staan zou komen. Het Russische leger moest fungeren als zweep voor een rennend paard. En de ervaren voerman Kutuzov wist dat het beter was de zweep als bedreiging omhoog te houden dan het dier op zijn kop te slaan. Graaf Rostov en zijn familie hadden een schuilplaats gezocht in Jaroslav. En daar was het dat vorst André Bokonski stierf. Na zijn dood verloren zijn zuster, freule Maria, en Natasja Rostova, die hem had liefgehad, alle geestkracht. In de schaduw van de dood durfden zij het leven niet meer aan. Integendeel, zij beschermden het open wondvlak zorgvuldig tegen elk ruw en pijnlijk contact van buitenaf. Alles, een rijtuig dat snel door de straat reed, een uitnodiging voor een diner... De vraag van een dienstmeisje welke Japon ze klaar zou leggen of erger nog ieder woord van gehuigelde of conventionele sympathie leek een belediging en maakte de wonden nog pijnlijker. Maar onvermengd en totaal verdriet is even onmogelijk als onvermengde en totale vreugde. Als voogdes en leermeesteres van haar neefje was Freule Maria de eerste die uit dat rijk van het smart waarin ze vertoefd had, werd teruggeroepen. Ze besloot naar Moskou terug te gaan en vroeg de gravin of Natasja met haar mee mocht. Ik ga nergens heen, laat me alsjeblieft met rust. <laughs> Natasja bracht het grootste deel van haar tijd in haar kamer door in een hoekje van de sofa weggedoken, terwijl ze met haar slanke, nerveuze vingers draaide en pulkte aan wat haar toevallig in handen kwam en met starre blik naar het eerste het beste voorwerp zat te staren. Ze keek in de richting waarin André verdwenen was, naar de overzijde van het leven. Daar wist ze dat hij was, maar ze kon zich hem niet anders voorstellen dan zoals hij hier op aarde geweest was. Hij ligt achterover in zijn leunstoel, in zijn fluwelen kamerjas. Hij steunt zijn hoofd op zijn mager, bleeke hand. Zijn borst is ingevallen, zijn ogen schitteren. Vecht tegen een vreselijke pijn Wat voor pijn Waarom heeft hij die pijn Wat voelt hij Hij zei eens Dat één ding verschrikkelijk zou zijn Voor altijd Binden aan een zieke man Dat zou een voortdurende marteling zijn Ik was het met hem eens Dat het vreselijk zou zijn Als hij altijd bleef lijden Ik zei dat toen alleen Omdat het vreselijk voor hem Zou geweest zijn maar hij nam het anders op. Ik dacht dat het vreselijk voor mij zou zijn. Toen wilde hij nog blijven leven en was bang voor de dood. Ik zei dat zo onhandig en dom. Had ik gezegd wat ik dacht... dan zou ik gezegd hebben... zelfs al zou je onder mijn ogen langzaam doodgaan... dan zou ik nog gelukkig zijn dat ik bij je was. Nu is er niets. Niemand zou hij dat geweten hebben. Nee, hij wist het niet. En nu kan het nooit meer goedgemaakt worden. Had ik maar gezegd, vreselijk voor jou, maar niet voor mij. Je weet dat jij het enige in mijn leven bent. En dat met jou te lijden het grootste geluk voor mij is. Ik heb je lief. Jou. Bij uw vader komt dadelijk een ongeluk met meneer Petja. Een brief. Ik kom. Toen ze de balsaal betrad, kwam haar vader haastig uit haar moederskamer. Zijn gezicht was verwrongen en nat van tranen. Petja? Papa, is het Petja? Zeg het me dan! Maar de oude graaf zwaaide alleen wanhopig met zijn armen... ...en barstte in hartverscheurend snikken uit. Plotseling ging er iets als een schok door Natasja heen. Een vreselijke pijn trof haar hart... ...alsof er binnenin haar iets stuk gescheurd werd. Maar de pijn werd onmiddellijk gevolgd door een gevoel van verlossing. Ze vergat zichzelf en haar eigen verdriet. Natasja! Natasja! Ik kom, mama! Het is, het is niet waar! Het is niet waar! Hij, hij ligt! Gesneuveld. Het is niet waar. Het is niet waar. kan niet. Het is niet waar. Geef haar een kussen. Breng wat water. Je bent bij je. Liefste mama. Natasja, jij, jij houdt toch van me. Jij zal me toch niet bedriegen. Zo jij me de waarheid zeggen? Oh, Liever, natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. Natasja herinnerde zich later niet hoe ze die dag en die nacht doorkwamen. En evenmin de volgende dag en nacht... Ze sliep niet en liet haar moeder geen ogenblik alleen. Haar geduldige liefde scheen de gravin voortdurend omringen. Geen uitleggevend of troostend, maar puur levenwekkend. De derde nacht was de gravin een paar minuten heel kalm. En Natasja liet haar hoofd even rusten tegen de leuning van haar stoel en sloot haar ogen. Maar opende ze meteen weer toen ze het bed hoorden kraken. De gravin zat rechtop. ...en sprak zacht tegen zichzelf. Ben ik blij dat je gekomen bent. Je bent moe. Weet je thee. Mama. Je ziet er knapper uit. En je bent mannelijker geworden. Mama, wat zegt u toch? Natasha. Hij is er niet meer. Hij is dood. van de moeder kon niet meer genezen de dood van Petja had haar leven verminkt. toen het nieuws van zijn dood kwam was ze een frisse en krachtige vrouw van vijftig geweest maar een maand later verliet ze haar kamer als een lusteloze, oude vrouw die geen belang meer stelde in het leven maar dezelfde slag die de gravin bijna doodde gaf Natasja het leven terug zij had gedacht dat het een einde was maar de toewijding aan haar moeder toonde haar onverwacht dat de essentie van het leven, de liefde, nog steeds actief in haar was. En met de liefde ontwaakte het leven opnieuw. De dood van Petja Rostov bracht een grote verandering in de verhouding tussen Natasja en vreule Maria. Andrees laatste dagen hadden hen al samengebracht en dit nieuwe verdriet bracht hen nog dichter bij elkaar. Freule Maria stelde haar vertrek uit... en zorgde drie weken lang voor Natascha alsof ze een ziek kind was. De laatste weken in haar moeders slaapkamer... voortdurend geconfronteerd met het verdriet om Petja... hadden Natascha's krachten uitgeput. Ik heb geen zin om te slapen. Maria, kom een beetje bij me zitten. Je bent moe. Probeer het toch maar. Waarom heb je me naar je kamer gebracht? Mama vraagt straks naar me. Nee. Het is al veel beter met haar. Ze sprak heel verstandig vandaag. Ga nu maar liggen, Natasja. En probeer te slapen. Lekt ze op André. Ja en nee. Ze is anders. Vreemd. Nu ben onbekend. En ze houdt van me. ...en haar het omgaan... ...maar alleen maar goede dingen... ...en in haar hoofd... ...denk zoveel. Maria? Ja? Maria, je moet niet denken dat ik slecht ben. Maria, lieverd... ...ik hou van je. Laten we helemaal echte vriendinnen zijn. Van die dag af... ...ontstond er tussen freule Maria en Natasja... Een tedere vriendschap, zoals alleen maar tussen vrouwen kan bestaan. Samen voelden ze zich meer in harmonie dan alleen. Ze spraken over lang geleden. Maria over haar jeugd, haar moeder, haar vader en haar dagdromen. En Natasja, die zich vroeger door gebrek aan begrip had afgewend van een leven van devotie en christelijke zelfopoffering, begon nu ook haar eigen verleden te waarderen en een kant van het leven te begrijpen die vroeger onbegrijpelijk voor haar geweest was. Er ging ook een nieuw geloof in het leven en zijn vreugde voor haar open. De wond was gaan helen van binnenuit. In 1812 en 1813 werd Kutuzov openlijk beschuldigd van militaire fouten. De tsaar was ontevreden over hem... Er werd gezegd dat hij een slimme hofintrigant was, bang alleen al voor de naam Napoleon, en dat hij door zijn flatters bij Krasnoeien en de Berezina het Russische leger beroofd had van de glorie van een volledige overwinning op de Fransen. Dat is het lot niet van grote mannen, die de Russische geest niet herkent, maar van die zeldzame en altijd eenzame mensen die hun persoonlijke wil onderwerpen aan die van de Voorzienigheid. De haat en minachting van de massa straft zulke mensen voor het erkennen van hogere waarden. Kutuzov sprak nooit over de opofferingen die hij voor het vaderland bracht... of over wat hij van plan was te doen of al gedaan had. In het algemeen zei hij nooit iets over zichzelf, nam geen houding aan... leek altijd even eenvoudig en gewoon en zei de eenvoudigste en gewoonste dingen. Hij schreef brieven aan zijn dochters, las romans... ...hield van het gezelschap van mooie vrouwen en maakte grappen met zijn officieren. Maar zijn hele diensttijd lang zei hij geen woord dat strijdig was... ...met het doel dat hij de hele oorlog door had nagestreefd. Te beginnen met de slag bij Borodino was hij het alleen die zei... ...de slag bij Borodino was een overwinning. En het verlies van Moskou is niet het verlies van Rusland. Wat de vrede betreft, er kan geen vrede zijn... Want dat wil het volk nu eenmaal niet. De Fransen trekken nu terug en dat betekent dat al onze manoeuvres zinloos zijn. Alles voltrekt zich vanzelf beter dan we kunnen verlangen. Alles wat we moeten doen is de vijand een gouden brug geven om zich uit Rusland terug te trekken. En genoeg strijdkrachten overhouden om de grens te bereiken. Maar dat is alles. Want ik zeg je dat ik niet één Russische soldaat zou willen opofferen voor tien Fransen. Het is nu gemakkelijk de betekenis van de gebeurtenissen te begrijpen... maar hoe kon die oude man alleen en dwars tegen de algemene opinie in... de belangen van het volk zo duidelijk zien dat hij er geen enkele maal ontrouw aan werd? De bron van dat buitengewone doorzicht lag in het nationale gevoel dat hij in grote mate en zuiverheid bezat. En alleen de herkenning van dat gevoel al bracht het volk ertoe tegen de wens van de tsaar in hem, een oude man in ongenade, als hun symbool in de nationale oorlog te beschouwen. En dat gevoel alleen al plaatste hem op dat hoge menselijke niveau van waar hij, de opperbevelhebber, al zijn krachten aanwendde, niet om mensen te verslaan en te vernietigen, maar om hen te redden en mededogen met hen te hebben. Die eenvoudige, bescheiden en daardoor waarlijk grote figuur kon niet gegoten zijn in de valse vorm van een Europese held... de veronderstelde heerser over mensen... die de geschiedschrijving heeft verzonnen. Niemand is groot in de ogen van zijn lakij... want een lakij heeft zijn eigen opvatting van grootheid. Kijk hem eens. Wat? Wie? De opperbevelhebber. Hij slaapt half. God mag weten hoe hij op zijn paard blijft zitten. Hij heeft geen reden om vermoeid te zijn. Hij heeft zich bepaald niet te veel ingespannen. 26.000 gevangen en een marschalkstaf. En hij heeft ons belet voorwaarts te gaan. is nooit had de grootste overwinning voor de hele veld toch kunnen zijn. En hij laat ons halt houden. Je weet wat ze zeggen, hè? Wat dan? Dat hij tot een schikking met Napoleon is gekomen. Bonaparte heeft hem vijf miljoen roepen beloofd... als hij de Fransen ongemoeid uit Rusland laat vertrekken. Michael, wat is er? Het preobrazhensk regiment, uw hoogheid. Ze vragen toestemming om u de Franse standaards aan te bieden die ze veroverd hebben. Ah, de standaards. Kom, mee, heren. Ik denk dat ze een paar woorden van u verwachten, Uwe Hoogheid. Oh ja, goed dan. Ik dank u allen. Ik dank u allen voor uw ijverige en trouwe dienst. De overwinning is een feit en Rusland zal u niet vergeten. Eeuwige roem zijn met u. Die Franse adelaar daar, laat zijn kop zakken. Lager, lager. Ja, zo. Broeders, ik weet dat jullie het zwaar hebben. Maar er zit niets anders op. Houd de moed erin, het zal niet lang meer duren. Wij zullen onze bezoekers uitlaten en dan gaan we uitrusten. De tsaar zal jullie diensten niet vergeten. Het is moeilijk voor jullie, maar je bent tenminste nog thuis. Terwijl zij... Kijk maar eens naar die gevangenen daar. Je ziet waartoe ze gekomen zijn. Ze zijn er erger aan toe dan onze armste bedelaars. Toen ze nog sterk waren, hebben we onszelf niet gespaard. Maar nu kunnen we het ons veroorloven, medelijden met hen te hebben. Het zijn ook menselijke wezens, is het niet, jongen? Maar tenslotte, wie heeft ze gevraagd hier te komen? Ze hebben een verdiende loon, de smeerlappen. Men zou gedacht hebben dat onder de bijna onvoorstelbaar slechte omstandigheden waarin de Russische soldaten op dat ogenblik verkeerden, zonder warme laarzen en schapenbondjassen, zonder een dak boven hun hoofd, in de sneeuw bij 18 graden vorst, dat zij een heel droevige en neerslachtige aanblik vertoond zouden hebben. Maar in tegendeel, het leger had er zelfs onder de beste materiële omstandigheden nooit vrolijker en geanimeerder uit kunnen zien. Dat kwam omdat allen die neerslachtig werden of hun krachten verloren... ...dag na dag uit het leger gezift werden. Al de lichamelijk of moreel zwakken waren al lang achtergelaten... ...en alleen de bloem van het leger fysiek en mentaal bleef over. Op de avond van de 8 november, de laatste dag van de gevechten rondom Krasnoje, ...had de achtste compagnie zich om het kampvuur geschaard. Om zich tegen de wind te beschermen... ...hadden ze een omheining van wilgetakken opgericht... ...en om het vuur gezet. Hé, hey, Makayev, Waar ben je geweest? Huh? Ik had de wolven die opgegeten hadden. Goed nog eens wat hout op het vuur, yeah, voor je gaat zitten. Yeah, yeah. Ja, goed zo. Lekker. Huh? Ze zeggen dat er gisteren negen man van de derde compagnie vermist werden. Nou, nah, dat kan best. Maar uh, als een man zijn voeten bevroren zijn... Huh, ...hoe kan die dan lopen? Ja. Let niet. Uh, yeah. Nou, weet u, Jean? Een dikke man wordt dun. Yeah. Maar een dunne gaat eraan dood. Maar, neem mij nou. Meer naar mij nou. Ik heb geen kracht meer over. Ach, kom man. Zeg maar dat ze me uit het hospitaal brengen, sergeant. Ik heb overal pijn. Maar in ieder geval zal ik het niet lang meer, meer kunnen volhouden. Genoeg. nou je mond maar. Wat een hoop van die Fransozen zijn er vandaag gepakt. En niet eentje had een paar fatsoenlijke laarzen aan. Het waren allemaal van die, van die schertsdingen. Ah, de kozakken. De kozakken die hebben hun laarzen gepikt. Maar, maar mannen. Het is een zindelijk volkje. Ja, ik zag gisteren een vent die was zo wit als een berg. Ja, ja, ja, ja. Jawel, en sommige zijn zo fijn gebouwd dat je zou denken dat ze van vanavond... Ah, wat dacht je dan? Ze maken daar soldaten uit, alle standen. Ah, maar ze begrijpen niks van wat wij zeggen. Ik was een van de gevangenen wie die dacht dat ze baas was. En hij brabbelde me wat. Een raar zootje. Maar het is vreemd, mannen. De boeren in Mozart die zeiden dat toen ze de doden begonnen te begraven... ...ja, je weet wel waar die, uh, waar die slag was. Ja, ja. Nou, die lijken hadden daar bijna een maand gelegen. En, zei die boer, ze waren zo wit als sneeuw en schoon... ...en ze stonken nog minder dan een beetje kruid. Ah, was dat van de kou? Van de kou, suffered. Het was heet. Ja, als het van de kou was, dan zouden die van ons niet verrot zijn. Ja, Maar kijk maar eens naar die van ons. Die zijn allemaal rot en wormstekig. We binden zakdoeken voor ons gezicht en draaien ons hoofd om als we ze wegslepen. Maar die boeren, die boer vertelde me dat van die... die van hun, die waren zo wit als papier. En ze stonken nog minder dan een vleugje dan. Dat moet van hun voedsel zijn. Ze vreten hetzelfde als de adellijke. Ja, ja, maar die, die boer, hè, die boer bij Mozaïs, waar die slag was, weet je... Die zei dat alle mannen van tien dorpen opgeroepen waren... ...en twintig dagen lang bezig zijn geweest om lijken te rijden... ...en dat ze toen nog niet klaar waren. <laughs> ja, ja, ja, en dat de wolven, dat zei die ah, boer... Ja. dat was nog eens de slag. Het is de enige die de herinnering waard is. Maar daarna ja? het is het alleen maar pesterij ja. geweest. Ah, eergisteren, eergisteren stormt het op ze af... En maar we waren nog niet bij ze, of ze hadden de ja? weer wel op de grond gegooid. Ja? En ze viel op hun knieën. <laughs> Pardon, zeiden ze. Pardon. Ja, ja, ja. En ze zeggen dat uh, dat plaat op Napoleon zelf al ja? twee keer te pakken heeft gehad. Zo, zo. Hij, uh, hij vangt hem. Ja. Hij vangt hem weer. Ja. Maar niks hoor. Hij verandert in zijn bloedeigen handen in een vogel. Chiep, chiep, en hij vliegt oh. weg. <laughs> nee, er is geen manier om hem dood te krijgen. Je bent de eerste klas leugenaar, kies je. Leugenaar? Ik een leugenaar. Het is de waarheid. Als hij in mijn handen viel, zou ik hem begraven met een populiere tak door zijn donder om hem vast te prikken. Ah, ja, ja, ja. Wat een hoop mensen heeft hij ons heeft gebracht. Nou ja, in ieder geval maken we er een eind aan, hè. Hij zal hier niet meer terugkomen. Ja. Ja. Kijk eens naar de sterren, mannen. Prachtig, die melkweg. Je zou denken dat de vrouwen hun linnen goed op de bleek hadden gelegd. Ja, Dat wordt een goede oogst voor het jaar. We hebben nog wat hout nodig. Je ja. Word je rug. Ah, je buik bevriest. Ja. Hé, hey, hey, waarom doe je zo? Ik vind het is niet alleen bij jou. Hoor ze brullen bij de vijfde compagnie? Wat zijn daar een hoop lui? Ze hebben de twee Franse officieren, heb ik gehoord. Ja, het klinkt alsof ze als lol hebben. Uh, laten we eens gaan kijken, mannen. Van Soos, wil je wat vodka? Nee, hm? nee, nee, nee. U nee. bent heel vriendelijk, maar... Nee. Nee, nee, nee, Dan zal ik je slokje maar opdrinken. Hé, eh, eh, eh, eh, eh, hey, kalme af, van Soos. Het is geen water. Ik ben lang genoeg in Rusland om dat te weten, vriend, Maar monsieur Rambal hier, hij is officier. Hij is ziek. Hij heeft warmte nodig. Nou, geef hem dan wat van die pap. Dat zal hem verwarmen. Eh, hier, hm. pap... Goed. Oh, goed. Dank. Nee, nee, Goed, kan niet eten. Je bent heel vriendelijk, maar het kan niet. Kan niet. Ja, wat Veel beter. vrienden, dappere vrienden. Een officier. Hé, eh. hey, François. Je zult het niet weer doen, hè? Je zult niet weer naar Rusland terugkomen, hè? Ah, boer, kinkel. Let niet zo. Kun je niet je zien dat hij al voor is. Jullie zijn.. Echte mannen, Keels. Een boodschap van de kolonel. Deze man moet naar de tent gebracht worden, het is een officier. U moet naar de tent van de kolonel, meneer. Nou, ik bevoren. naar de tent. Huh? Kunt u opstaan, meneer? Hier, sla uw armen om mijn nek. Oh, hoe kan, kan ik je bedanken? Zo'n hoffelijkheid, edelmoedigheid. In naam van Frank. Nou, hou me vast, meneer. Ach. Zo gaat het goed. Het is niet ver. Kunt u een eindje lopen. Ja, met je vriendelijke hulp kan ik zeker. het zal ah. we wel heel gauw warm zijn, meneer. Nou, daar gaan we. En ik blijf hier. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Hé, wat is dat? Hij zingt, zingt dat nog eens. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Wat gebeurt er hier? Wat voert hij uit? Het is een Franse hospitaalsoldaat. Oh. Huh? Heeft te weinig pap en te veel vodka gehad. Ja. Hey, je, je moet ons de woorden leren. hè. Ik, ik heb het vastgehouden te pakken. Vive Henri Quatre, vive ce roi vaillant. Vive Henri va Je spreekt als een Parijzenaar, mon cher. C'est diable la quatre. C'est diable Ka! Hé! We wachten hem op. Ga door! Vive Henri IV! Vive ce roi vaillant! Ce diable à quatre a le triple talent de boire et de battre et d'être un ver galant. triplade boire. Vive et de. Ha Precies als die François. Hé, hé, hé, François, wil jij nog wat eten? Geef hem nog wat pap. Het duurt lang om vol te worden als je honger geleden hebt. Oh, het zijn mensen. Zelfs als hem groeit op zijn eigen wortel. O, oh, heer, wat de sterren. Bar, dat betekent vorst. Ze werden allemaal stil. Alsof ze wisten dat niemand naar ze keek... begonnen de sterren in de donkere hemel te spelen. Nu eens opflikkerend, dan weer verdwijnend waren ze druk bezig iets vrolijks en geheimzinnigs tegen elkaar te fluisteren. Het Franse leger smolt weg in het tempo van een rekenkundige reeks. En dat oversteken van de Berezina, waarover zoveel is geschreven... was maar een tussenstadium in zijn vernietiging... en niet de beslissende episode van de veldtocht. Dat er zoveel over de Berezina geschreven is... is alleen omdat de rampen die het Franse leger doorstaan had... ...plotseling geconcentreerd werden in één tragisch schouwspel dat in ieders geheugen bleef. Het enige belang van het oversteken van de Berezina is dat het duidelijk en onomstotelijk de feilbaarheid bewees... ...van alle plannen om de terugtocht van de vijand af te snijden... ...en de juistheid van de Koutuzovs gedragslijn en de grote massa van het leger, namelijk de vijand eenvoudig te achtervolgen... De Franse troepen vluchten met steeds grotere snelheid en al hun energie was erop gericht hun doel te bereiken. Het leger vluchtte als een gewond dier. Er was geen houden meer aan. Toen de bruggen inzakten, drongen ongewapende soldaten en vrouwen en kinderen, die bij de Franse trots waren, samen naar voren om een plaatsje in de boten te krijgen. Ze duurden elkaar onder het ijs, maar gaven zich niet over.